Dan hoorde je met Lele En daarvoor Van Velsen Het Shine A Little Light Na twee heb je Zandvoort Op zaterdag En voor mij zit de tweede uur muziekboulevard er alweer Zo goed als op En dat gaan we afsluiten met een leuk liedje van Earth, Wind and Fire Boogie Wonderland Zo direct hoor je Rob en Ralph voor Ralf. Ralf. Rob is heel druk bezig nog maar die komt vanzelf dan weer aan de tafel voegen. Ik zeg tot volgende week. En veel plezier met Zandvoort op Zaterdag. me van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Carmen Verhul met het NOS journaal. Het komende jaar moeten alle houders van meer dan 50 melkgeiten en melkschapen hun dieren inenten tegen de Q-koorts kuuroordbacterie. Dat heeft minister Verburg besloten. Ook geiten en schapen op kinderboerderijen, in dierentuinen en op zorgboerderijen moeten worden gevaccineerd. Er zijn anderhalf miljoen vaccins besteld. Verburg wil met de maatregel de verspreiding van de Q-koorts onder mensen tegengaan. De ziekte kan worden overgedragen van dier op mens. Dit jaar zijn al 2000 mensen besmet geraakt. Kleine geitenhouders hoeven hun dieren niet in te enten. En van alle schapen hoeft slechts een klein deel te worden gevaccineerd... omdat de verplichte inenting niet geldt voor wolschapen. Bij twee zelfmoordaanslagen in het noordwesten van Pakistan... zijn zeker 16 doden gevallen. 150 mensen raakten gewond. Er is veel schade. De meeste doden vielen in de plaats Banu, bij de grens met Afghanistan. Een chauffeur blies zich op toen hij met een vrachtauto met explosieven een politiebureau binnenreed. Even later ontplofte in Peshawar een autobom in een parkeergarage vlakbij een militair hospitaal. De verantwoordelijkheid voor de twee aanslagen is opgeëist door de Taliban-beweging in Pakistan. De twee concerten van Marco Borsato in het Dome zijn uitverkocht. Alle 70.000 kaarten waren vanochtend in 2,5 uur weg. Het had nog veel sneller kunnen gaan omdat de website waarop de kaarten konden worden besteld al binnen een paar minuten plat ging. Borsato wilde de opbrengst van de twee concerten gebruiken om de concerten met Diana Ross door te kunnen laten gaan. Wielrenster Marianne Vos heeft in de wegwedstrijd op de WK zilver veroverd. Het goud was voor de Italiaanse Tatjane Cuderzo. Ze reed ruim 10 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep van vier en liet zich niet meer inhalen. Vos won de sprint van een achtervolgend drietal. Vorig jaar veroverde ze ook al zilver op de WK. Het weer. Veel zon. Het blijft droog. Het is 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnige periode en droog.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 They could be true. Ik zou zeggen, een hele middag hier bij een verse aflevering bij Zandvoort op... Zaterdag. Zo is dat maar weer. We zijn weer helemaal op het gasthuisplein. Present where else. Ja, ja, ja. ja. Inderdaad. Ja, ja. Het is alweer herfst geworden. Ja, bijna winter alweer. De time flies weer. Weet je, naar het toppunt van het herfst is dan? Nou, ik weet het niet. S'morgens opstaan en de kan naar je bed proberen te vinden. <laughs> ja, want? dat zijn toch van die dingen, hoe ga je daarmee om? <laughs> dat is wel om. leuk, hè? Ja. Hoe zouden Adem en Eva daarmee omgaan? Nou, euh, vraag het ze vragen het eens aan. Kijk, alle bomen vallen van de blaadjes. En ja? alle blaadjes vallen van de bomen. Oké. Okay. Dus bij Adem en Heven gaat het ook wat op natuurlijk. Kent u niet anders Nee, dat kan niet anders zijn. Wat staat er ons allemaal weer te wachten? En wat gaan we met de luisteraars delen? Alle mogelijke informatie, muziek en uiteraard ook van culturele aard. Mm -hmm. Marco Termes komt in ieder geval alvast even een tipje van zijn sluierlichten. Zijn nieuwe boek gaat gepresenteerd worden. Zijn nieuwe kindje gaat geboren worden. En waarschijnlijk ook gedoopt worden. Oké. Okay. Ja, maak ik het mee. En wat nog meer? We gaan op reis. Ja, we gaan niet zomaar op reis. We gaan ons mee laten nemen op reis. Een waterreis. En waar die helemaal naartoe gaat... Nou, je zou niet het meest eerst voor de hand liggende continent daarbij bedenken... Alswel dat het Afrika is in dit bijzondere geval. Zo. En daarover, ja, daarover gaan we wat toelichting gaan krijgen. Van een aantal enthousiastelingen. Oftewel een aantal adventures. Mensen die het extreem sports erg hoog in het vaandel hebben staan. Mm -hmm. Autorijden en putten slaan. Nou, we gaan het allemaal meemaken hier bij Zandvoort op zaterdag. Gaan we nog zwemmen, Rolf uh... Zou het zomer eens kunnen. We gaan in ieder geval even proberen contact te krijgen met de zeeschuimers. Ja, de zeeschuimers die gaan weer uh, helemaal volop in de competitie. Over competitie gesproken. Gaan we nog voetballen vanmiddag? Uh, ja. Ja, ik dacht het wel. En weet... in is hè? Amstelveen, ja. Dan we gaan, gaan we even... dan Half drie, half drie, uh, half drie, toch? Half drie in die orde van gaan we met onze enige echte eigen Golden Joop even contact proberen te leggen. En bovendien, we hebben een korendag, hè? Ja, ha, ha. dat is zondag, toch? Of, uh, oh nee, uh, ja. uh, zon... Andere week zondag. Andere week zondag. Ja, ja, en zondag hebben we het Shanty Koren Korenfest. Event. Ja, en uh, we gaan uh, straks nog even naar Albert-Jan toe voor... Uh, de, de, de, sand nee, uh... Klaas Koper? Klaas Koper. ja, sorry, ik kom even niet op de naam. Klink, de, de klinkt, klink. wel wat hoor. Maar dat gaat met Klaas Koper in ieder geval gebeuren. Ja. In ieder geval, we gaan hem in ieder geval een warm hart toe steken en onder de riem steken. Ja. Dat wil zeggen, zalf het op zaterdag is erbij. Natuurlijk, altijd. En hou hem afgestemd. Op deze zender waar hij nu inmiddels al afgestemd staat, hoe kan het ook anders. Bij, Daan, Ralf, Ralf en, en Rob, Rob, Rob, Rob Harms. Rob Harms. Jawel. Ja wel, ja, ja, ja. Van alle markten thuis zit die gozer. Tuurlijk, ik, moest hem, ik moet hem heel even invallen, want uh, hij was even druk bezig met iets. En uh, we gaan even nu naar een lekker stukje muziek luisteren. Het hart op de goede plek, het hart op de juiste zaak hier bij Zandvoort op zaterdag. Hoe is dat? Berens. I'm Het is een hardeek. Nou, hoe beter je hart, hoe meer je beweegt, hoe beter de conditie uiteindelijk is. En morgen, jawel, we gaan het meemaken, ook in Zandvoort onder andere, is alweer de 25e editie van de Algemea Loop. Wie ooit is begonnen als de trosloop en daarom treint even iemand onder de knop. Ja, niet zomaar. Hartelijk welkom in de uitzending bij Zandvoort op zaterdag. Bart, hallo. Hallo. Ja, Bart, de, de, morgen is daar de 25e editie alweer, hè? Ja, dat klopt. De 25e alweer, Met een uh, grote happening. Wat is er groots en anders aan dan het eventuele voorgaande event? Want 25 jaar een evenement organiseren, dat is nogal niet niks, zeg. Nou, wat we al, al meer hebben is het aantal voorinschrijvers. We zitten nu op uh, 4000, dat is een aantal wat, aantal wat we vorig jaar of andere jaren altijd op zondag pas haalden. Ja. Dus uh, het belooft een, een uh, deelnemersrecord te worden. En uh, daarnaast is de, is, de, is de straat van de Wall of Fame... Dan uh, grote spandoeken met oude foto's. Alle winnaars worden daarop vernoemd. En ook in de viertink hangen, hangen oude foto's. En op de videowal worden allemaal oude beelden van, uh, van 50 jaar uh, zilverkruis, achmea-loop en uh, Trusloop getoond. Onwijs gaaf, zeg hé. Wat een evenement. En jij hebt ze ook al 25 keer meegedaan? Nee, dat daarom niet. Ik uh, werd geboren toen, uh, toen die eerste loop was. Ja, serieus? Ja, ja. Dus, uh, Tijdens het lopen of uh, heb hebben ze het nog even opgehouden op het eind? Ja, precies. <laughs> hey, dus ja, ja, ik ga niet naar je leeftijd rijden, maar die zou zo met 25 kunnen wezen natuurlijk. Ja. Helemaal gezellig. Om daar nou uh, voor te trainen, want het is nogal een behoorlijk en en halve marathon. Of zijn er nog andere afstanden, ook denkbaar, die gelopen kunnen worden? Er zijn ook nog andere afstanden. We hebben voor de, de uh, kleinere onder ons hebben we de, de family run in ja. het teken van Villa Oké. Okay. En dan hebben we nog de 5 kilometer en de zorgt 10 kilometer. Voor ieder wat wil, dus eigenlijk? Ja, voor ieder wat wil. Er wordt wat afgelopen vandaag in de dag in Nederland. Hè? Want uh, ja, niet zo gek lang geleden hadden we, dat wil zeggen, vorige week de dan tot dan lopen. Dat was ook een mega succes. Het lijkt wel of iedereen aan het lopen slaat, joh. Ja, het is uh, enorm populair het, uh, het hardlopen. En we merken het ook steeds meer in het aantal uh, de deelnemers wat bij ons uh, deelneemt. Uh, we zijn zelf in, uh, in drie jaar tijd van uh, twee hardloop-evenementen naar vier hardloop-evenementen gegaan. Yeah. En door heel Nederland worden, geloof ik, uh, ongeveer 3000 hardloop-evenementen door het hele jaar ge georganiseerd. Dus het zijn... Uh, een stuk of tien per dag, uh, waar, dat je wel kan hardlopen ergens. Waar is daardoor, in godsnaam, ontstaan? Heb je daar een verklaring voor? Nou, het, het, het is zo dat uh, het is heel ongedwongen Je kan hardlopen wanneer je wil. Uh, uh, zeker hier in de omgeving. Als je in Haarlem kijkt. En, uh, dan kan je zo naar Zandvoort toe hardlopen. Je kan uh, in Spaar hardlopen. Je kan in de Bollesteeg hardlopen. Je, je, je trekt je schoen aan en je kan zo de deur uit. Dus mensen hebben wat uh, verschillende vrije tijden. Uh, niet altijd hetzelfde tijdstippen. En uh, ja, die kunnen gewoon zo de deur uit als ze willen. En dan uh, kunnen ze gewoon gaan hardlopen. Dus uh, daar is het uh, grotendeels uh, door... Uh, door te verklaren. Het gemakkelijke, het laagdrempelige. En iedereen kan het eigenlijk in en rondom zijn eigen huisomgeving doen. Niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Precies. Wat is nu de rol van Sport Support daaromtrend? Wij zijn de organisator van de Zilverkruis gemeenloop. Ja. Wij... We vragen uh, bij wijze van spreken maandag alweer de vergunning aan voor 2010. Uh -huh. En dan gaat het hele circus van, uh, van vergunningen aanvragen tot, uh, tot de dag dat het evenement gaat lopen voor ons. Okay. En dan doen wij dus, uh, dus alles, uh, alles voor het evenement uh, doen wij. En de mensen die nu zeggen, ja ik denk wel dat ik kan hardlopen, maar als ik hard gelopen heb, heb ik toch al hier een beetje daar een pijtje pijn. En uh, als ik hier op mijn linker schouder druk heb, ik mijn linker een beetje pijn. De blessures zijn natuurlijk onontkoombaar. Hoe kun je die nu het beste voorkomen? Want dat is uiteindelijk beter dan genezen. Lijkt mij. Klopt, klopt. Ja, je moet zorgen dat je dat je goed getraind bent, dus dat je hardlopen gewend bent. Dus uh, so uh, de afstand die je gaat lopen, moet je van tevoren aan, aan, een aantal keren in de benen hebben zitten. Uh -huh. Een goede warm-up is, uh, is uh, zeker aan te raden met de uh, rek- en strek oefeningen. En daarnaast zijn er diverse websites waar je allerlei tips over hardlopen kan vinden en hoe je, je voor moet uh, voor, voor moet bereiden. Dus dat is altijd heel goed om het. Uh, ...om het te, te raadplegen en daarnaast goed schoeisel uh, aantrekken. Niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Als er mensen zijn die denken van... ...nou ja, morgen een lekkere dag, ik heb het weer eens wat aangekeken... ...maar dat zonnetje gaat natuurlijk helemaal prachtig schijnen. De weerverwachtingen die zijn heel gunstig. En die willen nog eventueel meedoen. Kan dat? Kunnen ze zich nog inschrijven op de dag zelf? Ja, dat kan. We hebben morgen wel nog een beperkt aantal startnummers... Uh... Uh, aan te bieren. Uh, we zijn vandaag nog tot drie uur open om, uh, om, uh, om nog een startnummer op te halen. En morgen, ja, in Sanford schijnt altijd de zon. Dus uh, we lopen de zon tegemoet. Kijk, en, uh, nou kan vanaf tien uur kan er uh, in het Prinshof in het Harlem Centrum kan er nog ingeschreven worden. Prinshof in het Harlem -Hm Centrum kunt men tot tien uur vanmorgen Van af, nog eens, Vanaf tien uur. Vanaf tien uur nog gewoon inschrijven. Ja. En dan uh, gewoon je fiets en je brommer en eventueel je auto gewoon thuis laten. Op de, gewoon lopend er naartoe komen. Dan heb je meteen je warm hebt te pakken? Dat bedoelen we dus. Hey, heel veel succes en bedankt voor je toelichting over het een en het ander. Oké, okay, graag gedaan. En uh, wat is jullie strevenaantal qua deelnemers voor morgen? We willen naar de 4500 toe. Juist, nou, ja. dat is een bolle aantal. Dat is ja. een onbollend aantal eigenlijk. En de hoofdprijs, hoe uh, kunnen we die omschrijven? De hoofdprijs nou, voor iedereen is natuurlijk uh, is een, een, een prestatie op zich als je, als je de afstand uh, aflegt. En uh, de deelnemers worden bij de finish verwend met een medaille, met wat te drinken, met wat te eten. En uh, de allersnelste die, uh, die wint uh, de prijspot van uh, 1000 euro. Zo. En natuurlijk om en altijd even groen. Even geroemd. Zo is dat. Oh. Nogmaals, heel veel succes. Dankjewel voor je toelichting. En maak er een mooie dag van, zou ik ze zo zeggen. Dat gaan we zeker doen. Later. Ar. Ik ben altijd weer blij hè? met mijn collega Daan Leverts, hij neemt het toch maar weer even voor me waard. Wat een bikkel of niet dan, hè? Dankjewel Daan en uh, goedemiddag luisteraars, we zijn er weer met Zalvoort op. Er Dat dacht ik wel. Oh, wat een strot in die hoek, hè? Zo lekker, hè? Maar Haar nieuwe wel 3 days in a row, hoor je Three bij Zalvoort op zaterdag. En weer bij Zalvoort op zaterdag krijgen we gasten van de hebben volle van bak. bak, zo hé. Hey. Vol bakje natuurlijk, we hebben Kees, we hebben Bob, we hebben Bas, we hebben Robert, we hebben Sean en we hebben Rob. Rob en Bob, dat rijmt. Nou, wat komen die allemaal doen? We komen ze melden, we komen ze met jullie delen. In ieder geval, ze gaan zorgen voor water. Het is wel herfst geworden en wat associëren we met herfst? Regen, toch? Ja, lijkt mij. Mm -hmm. En als je nou gaat regenen, ja, dan wordt het weer wat vochtig. Gaan de bloemetjes bloeien, gaan de plantjes weer groeien. En de mensen die worden wat minder dorstig. Kees, hoe kom je er nou bij om helemaal naar Mali te gaan om water op te halen? Omdat daar nou geen water is. Daar is echt geen water. Nee, nee. we verzuipen hier van het water en de Mali de wijze van spreken is nagenoeg geen water. De mensen moeten daar kilometers voor lopen om een klein beetje water uh, omhoog te pompen, heet ja. hete pompen, meestal gaat het dan met een emmertje en een, een, een, een stuk touw, en dan zo wordt het als het ware het water van pakweg 25 tot 50 meter diepte wordt het opgehezen. Ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. En Wat een luxe hebben wij er eigenlijk wij hier, hier he? Je, he? Je, al, uh, je draait de kraan ja. links en rechts ja, omhoog. Veel mensen weten nog ineens waar het water hier uit de graven aankomt. Nee, bizar hè? Ja, dat is, eigenlijk. Dat is, dat is heel erg. Dat is gewoon zo. En daar is het gewoon een heel erg... Ja, water en levensonderhoud zonder water is eigenlijk niet denkbaar. Geen water, geen leven. Hoe ben je met je groep er toegekomen? Want waar bestaat de groep overigens allemaal uit? Uit groep, welke mensen? De groep bestaat uit... Uh, ik kan wel zeggen, en dan tel ik me eigenlijk ook onder zes van die mafkezen... <laughs> Die okay. dus uh, echt uh, het idee op een gegeven moment kregen om de rit amsterdam de kar te gaan rijden. Oké, okay. niet, aangezien... niet direct om de hoek en het meest voor de hand liggend, maar ja, goed. maar ook dat was voor een goed doel. Ja. En dat hebben we er wat nader bekeken. Er zaten nogal behoorlijk wat haken en ogen aan, aan die, die rit. Uh, kortom, er bleef toch ook nogal hier en daar wat aan de strijkstok hangen. We kregen zelfs verhalen te horen van dat de burgemeester de drie auto's die eigenlijk verhandeld moesten worden... en voor het goede doel eigenlijk bedoeld waren, zelf in zijn zak stak. <laughs> dus dat soort dingen, dat, ja, het is een vrij corrupt land. En uh, toen hebben we eigenlijk besloten te zeggen, ja jongens, is dit ook wel het doel wat wij willen? Nee, dat willen wij dus eigenlijk niet. We willen ook elke cent die we dus verspanderen ook echt daar doelgericht aan het project besteden. En het project en, heet? En uh, dit project heet dus Mali. Mali. En uh, we gaan naar het Dogon-gebied. Ja. Het uh, Dogon-gebied, daar zijn we eigenlijk terechtgekomen doordat mijn zoon, Bob, die uh, kwam bij toeval kwam die een architect tegen. Die dus al 25 jaar in Mali werkzaamheden verricht. Okay. En die man die heeft daar een stichting. En die stichting die is, uh, uit, bestaat uit drie personen. Dat is zijn vrouw, hij zelf en uh, zijn zoon. Dus heel kleinschalig. Hij tekent daar het een en ander. Hij uh, ze bouwen wat huisjes. Ze weten echt de mensen uit de bergen wat na te trekken. Heel bijzonder. Zeker bijzonder. En daar hebben wij veel informatie over gekregen. En met die informatie kwamen wij tot de ontdekking van, hey jongens, er is enorm gebrek aan water. De mensen daar zelf eh, komen natuurlijk uit die bergen vandaan. Ze willen wel water halen, ze moeten daar tientallen kilometers voor lopen. Voor een eemmetje water, voor letterlijk even moeilijk. Voor een paar water. En ze willen graag die kinderen naar school toe krijgen. En dat is juist het belangrijke punt. Ze krijgen die kinderen niet naar school. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben, zijn er al aan het over nadenken gegaan. Ze hebben gezegd, weet je wat, we gaan een put boren... Tenminste boren, met de hand graven, moet ja. je je voorstellen. 25 ja. meter diep, Hallo. 25, 30, 40 meter diep, hè, met de hand. Zit er een mannetje onderin, met een emmertje. Met gevaar voor eigen leven. Nou ja, dat zal ook eens een keer gebeurd zijn, neem ik al. Mm -hmm. Maar in ieder geval, die werd dan daar gemaakt bij school. Dus toen kwamen die vrouwen, die kwamen met hun kinderen. in. Kwamen vanzelf halen, dan in de buurt van die kinderen school uit. Ze school, s'abonds kinderen ophalen en water weer mee terug. Okay. En nu zit de school vol. Kijk, dus natuurlijk... dat kunstje zou herhaald moeten worden, dat zeg je eigenlijk. Nou ja, wij willen dan kijken in hoeverre dat mogelijk is. Dat we dus via zonnepanelen, want er is natuurlijk helemaal geen stroom. Uh -huh. Met zonnepanelen en een uh, pomp die dus ook die perskracht heeft. Om dus vanaf die 50, 60 meter diepte het water omhoog te persen. En zo'n pomp uh, die bestaat er, die is er. En op deze manier proberen wij dan het voor die mensen iets gemakkelijker te maken, zodat ze dus in ieder geval voldoende water kunnen krijgen. En ook wat betreft hun landerijen mee kunnen bevloeien. Nou jongens, uh, we zijn het al, we zitten helemaal bommetje vol in die studio, onder andere met klaffe, maar dat haalt wel in een applauseren. Zeker ja, wel dingen die moeten vaker gewoon herhaald worden. Wat te spreken ben jij over? Zoeken ze daar niet nog een burgemeester? Die kunnen over het algemeen lekker babbelen, Bob. Ja, maar uh, ja, de okay. zijn tegenwoordig mij te laag. <laughs> Beetje, schraal. <laughs> Beetje schraal. Maar nu is er een, een benefietavond, een eerste ja. benefietavond. En die is al vrij binnenkort, uh, dat klopt hè? Ja, op uh, 2 oktober. Mijn naam is overigens Rob. Rob. Rob himself. Uh, en ja. dan hebben we hebben het over Rob van Bambergen. Nou, een van onze medegenoten uh, voor deze expeditie is Bas Lammers. Juist. En die is eigenaar van Mango Beach Bar. En hij wil graag uh, zijn tent beschikbaar stellen voor deze benefietavond En schenkt uh, uh, alles uh, voor niks. Oh, ik denk alles wat vloeibaar is uh, in de rond. Dat denk uh, ik dan meteen weer aan. Heb jij dat niet een beetje, toch? Uh, ja, een beetje wel. Ja. <laughs> nee, maar de tent is beschikbaar. En... Uh... Ook, uh, ook alle dranken zo gesponsord. Uh, hij? Nou, voor een kleine uh, uh, bijdrage uh, voor het project ja. uh, van 50 euro per pp mag je wel uh, gratis eten en uh, onbeperkt drinken. Oké. Okay. Maar wel tijdens een periode van 6 tot 9 uur. S'avonds, op 2 oktober aanstaande. Juist. Dus iedereen gewoon naar de Manco's Beachbar. Daarmee zie je jezelf een hele leuke avond, punt 1. En punt 2, je steunt het bijzonder goed. Doel. Ab, absoluut, die kinderen daar hebben het hard nodig. Zo is dat. En dan hebben we nog iemand in de house en dat is John van Dam. John, hartelijk welkom ook. Wat is de bijdrage die John van Dam levert op dit project wat zo mooi Mali heet? Nou, ze kwamen één een chauffeur tekort. <laughs> <laughs> en John heeft nog wel ervaring met rally rijden. Dus, hoe dus ik de denk dat liggen? lijkt me wel een leuk idee om daar eens even mee te gaan doen. Het is en, niet uh, direct om de hoek, maar hoe lang zijn jullie onderweg ongeveer nou in die orde van groot. Drie weken doen we erover. We hebben de terugreis uh, gepland op maandag 23 november. We vertrekken op 2 november. Ja. De benefietavond is op 2 oktober. We gaan één maand later weg. En wij we denken er drie weken over te doen om die waterpop ook in werking zelf te stellen. De case is, dat doet Kees die hier is. Uh, Oké. Wat is het definitieve nou ja. vertrekpunt? Want Sanford is natuurlijk groot. Vertrekken jullie overigens uit Sanford op een bepaalde ja. locatie? Welke locatie is dat? Dat is nog geheim. Oké, okay. wij zijn het nu Nou, daar komen, komen wij wel achter toch. Hey, we, we houden het, het liefst een beetje geheim. Maar uh, beetje jullie niet houden niet van hem uitgezwaaid te worden of zo. En vooral veel succes gewenst te worden. Ook niet heel onbelangrijk. Nou ja, uitzwaaien is wel leuk. Alleen de locatie weten we nog niet. Dus die zullen ons nog zelfs geheim Zodra die bekend wordt, dan uh, wordt Wat die gedeeld we? met CFM Zandvoort. Where else? Ja, natuurlijk. Maar drie weken onderweg. Maar uh, rekening houden met alle mogelijke hindernissen. Want het is nogal een tak takkenend rijden. Ja, ja like het is mij. ongeveer 7.500 kilometer rijden. Ja, En we gaan natuurlijk met oude auto's. Ook dat nog? Die auto's mogen niet meer dan 500 euro kosten. Uh, je mag er ook nog 500 euro aan spenderen aan onderdelen, nieuwe ja. radiateur en banden. Je moet natuurlijk wel goede banden hebben, anders dan kon je niet eens uh, tot Bentveld. Dat is het ook niet erg. Uh, maar het is de bedoeling dat die auto's daar ook uiteindelijk blijven? De auto's zouden er blijven, die worden geschonken aan een technische school. Oké. Okay. Zodoende dat die auto's dan... Of... Uh, Voor op, op, opleidingen ja. en eventueel chauffeurs... taxichauffeursopleidingen ja, enzovoort. dat soort dingen. En we hebben drie oude auto's gevonden. We hebben een Nissan Petrol, we hebben een Audi Quattro en een Volvo 340. En ik denk dat die Volvo nog het verste gaat komen. Ja. Vanwege die uh, charretelaandrijving. aan Juist. <laughs> en de pomp. De pomp die gaat natuurlijk ook mee, want er moet een behoorlijke capaciteit aan die pomp gegeven worden. Want het ja. hele dorp is dorstig, heb ik begrepen. En die komen ja. allemaal uit de berg, af en toe wat water tappen. Wat dat is de capaciteit van de pomp? Ik heb hier Kees. Kees weet wel al van. En de opvoerhoogte van de pomp, die moet minimaal een dat 35 wezen of zoiets, Kees. Nou, dat is hier wel meer. Dan heb je wel 4,5 ja. bar nodig hier, die vergroten. een grote. heel speciaal pompje, die ja. dus al bij 30 volt al begint te draaien. Oké. Okay. Hij levert dan heel weinig water, dat wel. Maar er komt wel water maar, uit. Daar komt uiteindelijk komt er water uit. En dan kan hij uh, opdrukken tot een 120 meter hoogte. Zo, 12 bar. Dus to water gaat, is natuurlijk wel, wel heel interessant. Nu gaan we met die uh, zonnepanelen gaan we dus te werk. Hoeveel zonnepanelen neem je mee? Er komen we waarschijnlijk drie zonnepanelen nemen we mee. Oké. Okay. En die zonnepanelen die zullen zo'n beetje rond een 600 watt gaan leveren. Dat zeggen mensen misschien helemaal niks, watt. Technische, uh, technische details, maar het komt gewoon hierop neer dat we dus toch wel streven, want die pomp geeft wel iets meer, maar rond de 600 liter per uur kunnen leveren daar zo. Oké. Okay. dat is natuurlijk best hartstikke leuk. En dat komt dan als het ware in een vrij grote vergaartank. Ja. En, en daar uh, storten wij als het ware het water in. En daar zitten diverse kranen aan. Dus niet dat mensen allemaal in een rij moeten staan voor het water. Dat ze gewoon diverse kranen kunnen ja, opendraaien. Zodat ze hun kruiken en emmers mee kunnen vullen met water. En het overtollige water dat dus uh, over is. Want elke dag moet dus die tank geleegd. In verband met de enorme warmte daar. zo. Ja. Kijk, en dat water gaan ze weer gebruiken ter bevloeiing van de landerijen. Kijk. En dat is natuurlijk eigenlijk, vang je twee vliegen in één klap. En dat is natuurlijk fantastisch. Nou, een, een mooi project erop, of niet? Ik word erbij bij. Ja. er een beetje stil van. Jullie Dat doen er... het project uh, ja. alleen daar in uh, Mali? Of krijg je ook uh, hulp van de plaatselijke bevolking? Nou, uh, ja, inderdaad krijgen we wat uh, hulp van de plaatselijke bevolking. Er zit namelijk een aannemer. Die werkt uh, vrij uh, nauw met wat ik dus al in het begin noemde... de stichting van uh, de meneer van Sticht. Dat is dus die architect waar ik het net al over had. Ja. En die begeleidt ons in diverse dingen. Die zal ook ons hier en daar helpen en opvangen als we daar naartoe komen. En... Uh, het is dus niet, men moet het dus ook niet zo zien... dat we dus een, een pomp gaan plaatsen... en het hele zaakje draait... en we steken onze hand op van AIU paraplu en nou is het over. Nee, wij hebben er ook voor gezorgd... dat er nog een stukje nazorg van komt. Ook dat nog. En dat houdt in dat ze daar een, een, een desbetreffende plaatselijke man hebben... die dus, want ze hebben meerdere pompen al die pompen gewoon regelmatig controleert of ze goed functioneren of wat er mankeert, etcetera. want er is gewoon een stukje onderhoud nodig. We proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk onderhoudsvrij materiaal erheen te brengen. Dat is natuurlijk ook, ook wel vrij kostbaar, dus we zitten ook aardig te gillen om geld. Oké, okay, waar kunnen de vind... mensen dat kwijt, eventueel? en is het ook heel belangrijk... Kan ik kan me voorstellen dit, dat jullie een rekeningnummer hebben. Om de Giro-rekening of bankrekening op te noemen. En dan zal ik nog één keer even opnoemen. Dat is 55 86 2, 9, 6, 9, 5. Dus voor de mensen die nog geen bolpen hebben weten te vinden. Wacht ik nog een halve minuut. En dan gaan we het nog een keertje opnoemen. Lijkt me heel verstandig. Want en, uh, wie wil de mensen nou daar vooral geen water geven? Nou, het leuke, Direct of indirect? Het leuke is gewoon. Wij gaan doelgericht gaan wij hiermee aan het werk. Elke cent die we dus ontvangen wordt ook. ...daar zo in het project gestopt. Blijft er blijft bij ons niks aan de strijkstok hangen. Uh, we geven daar de auto's aan die scholen... ...voor puur echt onderricht... ...dat die mensen ook wat kunnen leren. En zo proberen ze eigenlijk als het ware... ...een beetje te helpen. Nu staat de techniek voor niks... ...ook op het gebied van uh, ja, communicatiemiddelen... ...en dergelijke dingen meer. Kunnen de mensen via een webcam... ...of anderszins een dagboek jullie ja. reis volgen? Want dat is natuurlijk wel gaaf... ...en ja. mogelijkerwijs ter plekke... Ja. ...de ontwikkelingen van de realisatie... ...van de waterpomp meemaken... Eh, nou, dat is een beetje toegelicht aan, aan Rob. Rob is eh, de man die uh, op gebied van de, van de, de website, et cetera, okay. beter de weg weet dan ik. Nou, we zijn een en al hoor, want wil al we willen we alles verweten weten natuurlijk. Nou, er is een, een, inmiddels al een uh, website on-air. En het is, uh, oftewel, www.expedition. En een lichtstreepje o. Ik zal hem eventjes, uh, nl eventjes gewoon spellen. E-X-P-E-D-I-T-I-O-N. Liggend streepje. Créunion. O-W-I. D-E-A-U. U had toch al die pen gebakt, dus als u dat uh, wil intikken. Nou, het leuke van deze site is uh, dat wij tijdens de rit toch wel op plekken komen uh -huh. waar wij verwachten dat wij kunnen internetten. En uh, ons logboek bij gaan houden. Ja, want dat is natuurlijk wel leuk. De ervaringen delen, want het is toch al een, een behoorlijke expansion en uh, adventure. Het is voor iedereen toegankelijk. En we moeten ook heel blij zijn dat we al grote sponsors gevonden hebben. Die al een deel van deze kosten uh, allemaal kunnen uh, bekostigen. Ja. Als we mensen willen doneren, we noemden juist het uh, rekeningnummer. Staat het ook op de website die je zojuist noemde? Juist, uh, er hangen allemaal posters door het dorp waar je het op kan vinden. Okay. Er zijn folders in de omloop. Maar uh, zoals wat ik net al zei, de website, die kan je intikken en daar staat uh, alle gegevens hoe je het geld zou kunnen storten. Ook voor bedrijven is het trouwens interessant dat wij uh, gewoon een factuur kunnen sturen, uh, dat is altijd handig voor, uh, in de boekhouding. Bijvoorbeeld, je kan hem wat beter geven aan een goed doel dan een geven aan een doel waarvan je toch niet helemaal zeker weet waar gaat hij eigenlijk allemaal terechtkomen. Huh? Monsieur verdiende centjes en dergelijke dingen in. Nou, uh, mensen, heren. Heel veel succes, vooral heel terugkomen. Maar, en we hopen aanstaande 2 oktober dat jullie daar een, een behoorlijke instroom krijgen daar bij Mango's Beats Bar. Ja, dat hopen we zeker. Maar om nog eventjes terug te komen op onze bankrekening. Die de mensen hebben natuurlijk die potlood, zo zachtjes al gevonden. Lijkt me wel. Gaan we dus weer eventjes. Het nummer is 558629695. Nou, en als u het nu nog niet weet, dan zou ik zeggen, loopt u eens een keer langs Mango's Beach Bar. Daar staan uh, voldoende pamfletten en uh, nou, u bent van harte welkom. Nou, heel veel uh, succes met het uh, project. En vooral veel water en gehoorlijk. regen onderweg en neem een gerust een, uh, ja, een regengootje mee. Zodat altijd water, indien het mocht gaan regenen, allemaal in het goedezelfde zelfde ja, nou, puntje goed. terecht gaat komen. Dat bedoel ik maar. Zo is het. dank jullie wel voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Als Shilabi Devotion en Spacer Heb jij het rekeningnummer opgeschreven Rolf? Waar de mensen de het geld op kunnen storten voor Mali En ik heb het volgende opgeschreven Dat is rekeningnummer, bankrekeningnummer 558629695 Ten name van JJ van Dam Onder vermelding van Waterpomp Mali En gewoon allemaal gul gaan geven natuurlijk Voor dit project in Mali Zo is dat We gaan over naar Joop van S, De wedstrijd van vandaag We spelen thuis tegen Amstelveen Goedemiddag Joop Goedemiddag heren en luisteraars. Ja, inderdaad. Uh, Amsterdam Heemraad, tot vorige week, uh, het was de koploper, maar heeft toen uh, met uh, 0-3 klop gekregen van de ZOP. En dat is nu koploper. En uh, ja, we zijn net een kwartiertje, een klein kwartiertje bezig. En het is uh, heen en weer Ik weet alleen wat ik nu gezien heb. Een hele snelle linksbuiten van Amsterdam. En uh, die staat dan op Barslemers. Ja, en die heeft het er heel erg zwaar mee. Oh, dus daar zal dus een oplossing voor gevonden moeten worden. Dat is nog niet het geval. Zandvoort uh, is niet helemaal compleet, want Boydenfest is weer op vakantie. Met name weer, want dat is sinds twee weken geleden ook geweest. Het is, is goed recht natuurlijk, gaat de vet niet om. Dus George Speed, die staat uh, onder de lat bij Zandvoort. En dat, uh, dat doet hij natuurlijk met Servet, heeft nog, uh, nog geen problemen gehad. Maar ook aan de andere kant, dus de keeper aan de andere kant heeft ook geen problemen nog gehad. Het, is, uh, ja, het lijkt blijft nog een afpassende fase, hoewel we al een kwartiertje bezig zijn. Het is iets anders, de heren die houden gaat tot nu toe in evenwicht. En uh, we gaan straks kijken wat het uh, verder gaat brengen. Oké okay Joop, en uh, straks komen we uiteraard voor het vervolg van de wedstrijd bij je terug. Eerst weer wat muziek, wat dan van deze Ralf? Dat is een plaat, hoor. House C. Yeah. Peter Fox. Zo staat. Yeah. Ja. Hier ben ik geboren we lopen door de straat.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 kinder, mijn vrouw is schön. Mm, alle kommen vorbei. Ich brauch...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 een woche, jede nacht Und der mond scheint Held op mijn huis Am see Orangenbaumblätter liegen Auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, Meine frau is schön mm, Alle komen voorbij Ik brauch niet rauszugehen. te gaan Traum haus Am see Und am ende der in haus am see orangenbaumblätter liegen auf dem weg ich hab 20 Kinder, meine frau ist schön hm, alle kommen vorbei ich brauch nicht rauszugehen Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Habt zauber oor, weisen. Ja, die deutsche Leute zijn nog immer hier in de uh, Sandfox. Ja, oh, en ja, dat is ja ook. Wieso is dat los? Vitte Fox, haal eens om zee. Zelfs deze Wochenende moet gestemd worden, Moes en Ja, natuurlijk. Want die Angela Merkel, die mag geen goede chance, niet? Ja, dat is... Ja, uh, met nooit een neusjes luffen verloren. <laughs> nou ja, dan keert dus alles klappen, niet? Ja, binnenkort gaat het ja, weer we de bouw, Helemaal los ja. met kunstkracht ja. 12. Drauwse was des bouw, ze. Ja, dus drinnen dat is Voor kunstkracht bouw, 12, ga je even lekker doorbabbelen. <laughs> <laughs> voor kunstkracht 12 <laughs> hebben we uitgenodigd Bouts, bekend van het Gassersplein. Ja, van hobbyards. Hoe komt het nou dat jij zo bekend bent van het Gassersplein? Vertel. Nou, ik zou het niet weten, beste mensen. Maar ik doe er natuurlijk wel erg veel voor omdat hmm. we natuurlijk met de hobbyart uh, op het plein zitten. Dan krijg je het dan weer? Uh, de Bode Interieur. Oké. Okay. Laat mij even een beetje reclame maken. Bode Interieur de, ook nog? Wapen van Zandvoort. Jo. Het Circus. Face-to-face. Oh. -face, nou, ja. Nou, wat wil je nou meer op dit plein? Dus het o, is een. kroeg daar of niet? Uh, de kroeg van Alex. Ja, uiteraard. uiteraard. Dus we zitten compleet. En we hebben het leukste plein van Nederland. Nu de volk met <laughs> Ja, het volk, uh, dat weten we er ook uit oh, Hoe ben je afgelopen zomer doorgekomen wat dat betreft? Heel goed, heel goed. Ja, we hebben leuke evenementen gehad. We hebben culinair gehad, we hebben salsa gehad. Dat culinair. Ja, ja, je praat dat de even, dat dat was er toch snel overheen. Nee, dat is ja, mijn fout. Wat wil je weten? Nou ja, vertel. Ik heb lekker hoe gegeten. Hoe is dat over je heen gekomen? Want het nou, zijn toch kunstwerkjes wat daar allemaal gekomen is? Maar het was... Phenomenaal. En de mensen die het georganiseerd hebben... verdienen hier nog een keer een extra pluim. J&K. Okay. J&K. Hey. Waarvan achter? Ja, en ik hoop dat ze het volgend jaar weer doen. Maar waar we hiervoor zitten... is eigenlijk een beetje de zaak te promoten... voor Kunstkracht 12. Want wat staat er allemaal te gebeuren dan met Kunstkracht 12? Op 3 ja, wat Het is nog op oktober? Al even ja, ja, het is het mooiste van het mooiste. Oké, okay, vertel. Op 3 en 4 oktober... ...gaan de ateliers van een kleine veertigtal kunstenaars in Zandvoort... Uh, ...open. Ja. En daarbij wordt uh, de uh, bezoeker de gelegenheid geboden... ...om alle werken te zien die ze fabriceren. Mm -hmm. Nu is Zandvoort op dit moment een van de bekendste plaatsen... ...wat betreft kunstenaars. Mm -hmm. Naast Bergen is Zandvoort nummer twee. Dan weet je ook hoe dat komt? Uh, ja, hoe komt wat? dat? Worden hier zulke creatieve mensen geboren of uh, is hier zoveel inspiratie nou, aanwezig? ik kan zeggen uh, nadat Hobbyart uit de grond gestampt is, Toen is het pas echt losgegaan. Is het pas echt losgegaan. Ja. Toen heb je ook gebruik... veel meer kunstenaars gegeven. Ja. Je, <laughs> je gaf een gebruiksaanwijzing, ja. maar <laughs> ik ga schlaaien. Inderdaad. We gaven uh, doeken en schilderijen en, en, en verf mee. Maar het punt is inderdaad Samfried heeft zich ontwikkeld als een waar kunst, uh, door. Een kleine veertigtal beroepskunstenaars zijn hier bezig. Dat is nogal niet Waaronder mee. je hele grote namen hebt. Zoals Marjan Rebel, Illy Jansen. Uh, Nederlof. Jan Drommel. Uh, Josette Kale. Paul Jansen. Uh, Miriam, Hans van Pelt. Lian Geil. Dat, uh, Geilhausen, Die is ook heel bekend. <laughs> dus met andere woorden. Samvoort wordt steeds aantrekkelijker. Op het culturele vlak. En op het kunstgebied. Jo. 3 en 4 oktober. Kunstkracht 12. En dat is de moeite waard om dan even bij de winkels en bij het VVV de boekjes op te halen met de werken en de plattegronden. Ja. Zodat je het hele uh, traject volgens het plan kunt uh, afwerken. Dus vorige week hadden we de monumentenroute. Maar dit jaar, of tenminste komend weekend, krijgen we de, de kunstkracht, de 12 route. De open atelierroute door Salvoort. Je weet dat we dat ieder jaar overigens En ik zie het, Bout, dit jaar het uh, thema de gestrande koffer. Ja. Dat is van een idee van Ton Timmerman. Die uh, Timmermans, ja. die uh, vond dat een leuk idee. Strand, zee, uh, iets aansvoelen. En in dit geval de koffer met de kunst die naar Zandvoort is uh, komen drijven. Oké. Okay. Dus de verborgen kunst die dan op die dagen ...openbaar gemaakt wordt. Je zou denken, koffer, zee, aandrijven... ...een beetje een ja. flessenpost idee. Ja, ja, ja. Dat ja lijkt ja. mij dan weer. Ja, Heineken Post, hè? Ja, Post. Heerlijk helder. Ja, geen goals, hoor. Maar daar is hij ergens voor. Met het beugelt. <lacht> ik kan die niet zo goed verdragen. Nee. Maar wordt er nou vanwege het thema... Ja, er vallen nogal eens een keer wat evenementen samen. Ik denk 4 oktober ja, is het toch weer ook jouw feestdag natuurlijk. Ja, mijn feestdag. Ja. Het absolute werelddag uh, gebeuren. Voor dieren. <lacht> <Ja>. <lacht> ik heb mijn aapje heb ik al op boekhoen gezet. Ja. kan niet van een beetje luchten. Maar even alle gekheid zonder op een stokje. Kunstkracht 12 is de moeite waard om bezocht te worden. En ik roep dan ook iedereen op volop mee te lopen in de, in de open atelierdagen, ja. zodat je kennis kunt maken met je plaatsgenoten die echt grote namen in Nederland hebben op het gebied van kunst. En dat is iedere vorm van kunst. Dat wil zeggen verschillende dichters, Belthouwer, beeldhouwers. Nee, nee nee, dit beperkt zich tot het beeldhouwen, het, het schilderen van schilderijen, uh, het maken van uh, plastieken, mosaïeken, totempalen, totempalen onder andere. En uh, ja, het is de moeite waard, dus ik kan iedereen oproepen. Doe je, je, je, je voordeel ermee. En, en doe je voordeel ermee. En maar. wie uh, exposeerde er uh, bij jou?